9 uur. Visser met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt op Twitter... de dood van IS-leider Bagdadi goed nieuws... voor de vele slachtoffers van de IS-terreur. Maar ook voor de veiligheid van Europa en Nederland. Volgens Blok blijft Nederland bijdragen aan de strijd en aan gerechtigheid... omdat de dreiging van IS nog niet voorbij is. De Amerikaanse president Trump maakte vandaag bekend... dat de leider van IS bij een operatie van Amerikaanse eenheden in Syrië is omgebracht... Bij de parlementsverkiezingen in de Duitse deelstaat Turingen... lijkt die linken de grootste partij geworden te zijn. Het zou voor het eerst zijn dat de democratisch-socialistische partij... de grootste wordt in een Duitse deelstaat. Volgens prognoses krijgt die linken 30% van de stemmen... de rechtspopulistische AFD 23%. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de vorige verkiezingen in 2014. De uitslag is een tegenvallen voor de bondskanselier. De regeringspartijen hebben het in Turingen slecht gedaan. En Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 4-0. Sieg, Tagliafico, Neres en Van der Beek scoorden namens de Amsterdammers. Sinds september heeft Feyenoord geen uitwedstrijd meer gewonnen in de competitie. De Rotterdammers staan nu op de twaalfde plaats. Enkele honderden supporters hebben zich op dit moment verzameld... bij het trainingscomplex van de Rotterdamse club. Ze zijn boos en eisen het vertrek van trainer Jaap Stam. AZ bezorgde eerder vandaag PSV zijn eerste thuisnederlaag in 54 duels. De Eindhovenaren werden in eigen huis met 0-4 verslagen. En dan het weer vanavond en vannacht: opklaringen. In het noorden kan een bui vallen. Minimumtemperaturen graad of drie. Morgen op meer plaatsen een bui, maar ook zon. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Weet waarvoor je geeft, Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. No, no, no, we no, no, got it, it, no Het weekend tekenend voor de grote schuimkoppen op de golven en stuifzand aan de kust. Maar verder op het binnenland in, in de stad dansen de bladeren om je heen met her en der wat gevallen takken. En meer en meer ga je beseffen dat de herfst nu toch echt is begonnen. Tijd om de open haard eens lekker op te stoken met een bokbiertje of eindje erbij. En warme klanken uit de speakers terug naar de tijd waar jij zelf de eerste passen maakt op de dansvloer. Die eerste kust wellicht, je eerste biertje, je favoriete plaat. Kortom, vervlogen tijden, maar niet lang vergeten. Terug naar de tijd van de club zoals de Schakel, de Bok, de Flora Palace, de Cartouche en de Nighttown. Deze tijd komt vanavond weer tot leven hier bij de Downtown Dance Show. Ik zeg, let's go party! Memphis, Tennessee om precies te zijn. Spirit Records, deze plaats van Linda Jones met de Body Fever. Let's go party. Goedenavond, dit is de Downtown Dance Show. Live tot 12 uur. I got a party. I got party oh party. Oh, oh, wat hebben we weer wat lekkers voor van vanavond, zeg hé. Hey. Ik heb er echt zin in. Afgelopen week uh, het Amsterdam Dance Event uh, afgesloten. Ja, ja. Maar de live muziek die zit nog in mijn kop. Dus ik had uh, nog een hele leuke opname... Van de cyberdyne Show. Dat is een show die. Uh, in uh, Florida plaatsvindt. Elke keer weer op een andere plek. Als dus je denkt aan Florida en je combineert uh, electro en freestyle, dan ontkom je niet echt aan de DJ Debonair. Dan heb ik toen de tijd een live show opgenomen. Wil ik je zeker niet onthouden voor de freaks van en Freestyle. Want die is ontzettend lekker. Dus uh, met het Amsterdam Dance Event nog een beetje vers in je gedachten. Met de live optredens van diverse artiesten. Er zit even een uh, mooi vervolg hier bij de Downtown Dance Show. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Danceradio.in, dat is de website waarop je kan reageren. Worldwide. En lokaal via ZFM of 106.9. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Let's party. over metal endoskeleton, skeleton, skeleton, skeleton. Ik was inderdaad in Fort Lauderdale, in de Voodoo Lounge. Het event heette toen de tijd, als ik het goed heb, Techno Slots. En inderdaad, daar was hij dan, Devonaire, met zijn performance. Waanzinnig. Geweldige tijd gehad, inderdaad, in de Miami area. Ik wou je niet onthouden inderdaad weer denken aan het Amsterdam Dance Event van een week geleden. inderdaad. De live optredens van de artiesten. Even you know back to the swing. Dit is Mind. To give, it up, you know what I'm about? give it up. Beware. Full time jack. We <laughs> You got to go To Way. Geproduceerd door uh, Gene Griffin. Ik ken je misschien wel, want die werkte samen onder andere met Bobby Brown, Guy, Zen, Rex and Effect. En deze was inderdaad uh, de Teddy Riley remix voor uh, Debbie Harry. Speciaal voor uh, Mug inderdaad. Ja. Ik zal ervoor zijn. Uh, hoef je me niet aan te vragen. Onze swing lover. Goedenavond, trouwens. En ook uh, Hadi Breuking. Gezellig dat jullie erbij zijn. Even van 1992, wat verder terug in de tijd. Oh, oh, oh, yeah. Met deze pumpkin: dit oh, yeah. oh, oh. is de King of the Beat. Oh, yeah. I'm king of Inderdaad, King of the Beat, want hij was geweldig met die drumcomputer. Een beetje de mannen van uh, Mantronic voor eigenlijk, deze Pumpkin. Maar goed, hij schopte het maar tot 112 in 1983. Met deze King of the Beat op uh, Profile Records. En daarmee toch een beetje een, een eendagsluig eigenlijk, deze kerel. Ja. We blijven nog even in 1983. Met een formatie die eigenlijk ook maar één uh, OP heeft gemaakt. Maar wel een hele lekkere OP trouwens hoor. Ik heb het over de Active Force. Met het gelijknamige album uit het uh, jaar 1983 uiteraard. Je gaat luisteren naar Give Me Your Love. en één vrouw, als ik het moet geloven... de hoes Active Force uit 1983... met een uh, ja, enige album, zeg maar. Gelijknamig Active Force. You've me up the Breuking vroeg een plaat aan... van Rare Essence, Back Up Against the Wall. Uh, die heb ik helaas niet in de collectie, Breuking. Maar toen je zei Back Up Against the Wall... moest ik wel aan deze man denken. Ik weet niet of dit een cover is... van de originele. Maar dit is Will King... Inderdaad, met Backup Against the Wall uit 1985. We gaan het proberen. Ik dat je het lekker vindt. Dit is de Downtown Dance Show. We zijn live tot 12 uur. En je kan ons vinden op danceradio.in of dansradio.xxx. So good. Holding you. Feels so good. Loving you. feel so good. Will King uit 1985 op Total Experience Records. Komt dit, dit dit een beetje in de buurt komt van de Rare Sans, Ik ken die plaats zelf niet, Breuking, dus. Maar de titel is hetzelfde. Wie weet een cover? Oh, geen idee. Ik neem je mee naar 1982 naar New York City, om Harlem in uh, precies te zijn. De wijk Harlem in New York. Was er, zo, er was een, uh, een platenzaak. Bobby's Records and Tape Center. De eigenaar was Bobby Robinson. En die had in de jaren 60 en 70 toch al wat plaatjes gemaakt. En was een eigen platenzaak begonnen. In 1982, zoals je misschien nog wel weet. Er, er kwam opeens, uh, inderdaad, Atari uit met het spel Pac-Man. En dat was voor uh, de man genaamd, ja ik verzin het niet, Frank Pac-Man. Een reden om samen inderdaad, met deze Bobby Robinson een plaat op te nemen. It is the Pac-Man. He's everything I can. van de Atai Game, de Pac-Man. was voor Frank Pac-Man. Bobby Robinson. En de mannen van de, de Masterdon Comité uit Harlem Het idee om deze plaat te maken. Deze electro. Onder de naam de Pac-Man. I'm the Pac-Man. Eat everything I can. En daarmee heb je zo'n mooie electro- één inderdaad te pakken. Zoals we hem hier graag draaien bij de Downtown Dance Show. I'm ready, I'm, I'm ready 1986, ja, ja dat was de tijd was Dat was het doorraken van de Cindy Filks Films Met haar plaats Sacrifice In de hitlijsten Sacrifice. De eerste binnenkomen inderdaad Daarna, Daarna heeft ze nog maar een van gemaakt en ah, Toen van, van de radar verdwenen Dat is jammer Want was toen de tijd aan het aan Aardig te zien the half Ik heb ook over hier uh, vreemd gelaten tussen, maar uh, waar ik je op weer aan kom. Zo komen deze steek van de Mile High Pie. Een klein beentje met, de, nou, nog geen handvol water, al heb uh, gemaakt. Maar ontzettend lekker funk boogie-sounds. Ik spreek al 1985, maar het is mijn single So Proud. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.